Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het is nog onzeker of de achterban van de vakbonden deze week instemt met het pensioenakkoord. Onderhandelaars maakten afgelopen vrijdag afspraken met het kabinet en de werkgevers. Vandaag zou het ledenparlement van de FNV erover stemmen. Maar dat is uitgesteld tot vrijdag. De leden willen meer informatie voordat ze beslissen. Ook vakbond De Unie zegt nu nog geen goedkeuring te kunnen geven. De achterban van het CNV heeft gisteren wel ingestemd met het pensioenakkoord. Vrijdag wil minister Koolmees het akkoord bespreken in de ministerraad. FNV zegt niet de garantie te kunnen geven dat er dan een beslissing is genomen door de leden. Vereniging Eigen Huis roept mensen op om voor het einde van het jaar een energielabel aan te vragen. Dat zou veel geld besparen. Nu kan zo'n keurmerk nog voor ongeveer 7,50 euro online worden aangevraagd. Na 1 januari komt er een controleur kijken en dan kan de prijs oplopen tot bijna 200 euro. Vereniging Eigen huis noemt de nieuwe regeling onbegrijpelijk. Een energie-label is verplicht als mensen hun huis willen verkopen of verhuren. Het laat onder meer zien hoe goed het huis is geïsoleerd. Het lijkt erop dat Noord-Korea en de gemilitariseerde zone een ontmoetingsplek heeft opgeblazen waar werd overlegd met Zuid-Korea. Het Zuid-Koreaanse persbureau meldt dat er rookwolken waren te zien boven de grensplaats Kaesong, waar het communicatiekantoor stond. Het Noord-Koreaanse leger nog te weten klaar te zijn om de grensstrook met Zuid-Korea binnen te trekken. De relatie tussen de twee Korea's is in korte tijd verslechterd. Mogelijk wil Noord-Korea de druk opvoeren waardoor Zuid-Korea bij de VS gaat pleiten voor verlichting van de economische sancties tegen het noorden. Het weer, wolkenvelden en in het midden van het land zo nu en dan regen. In het zuiden wat vaker zon, met in de loop van de dag ook enkele buien, mogelijk met onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Live. Dit is ZFM. Ah ja, het is een opening van je welze, deze 16 juni. Het is met de Magical Mystery Morning van de, de Cats uit 1970. En toen ik dat gisteren plaatste op de sociale media... was er gelijk een plaatsgenoot die zei... ja, er is nog een koffer van, van dit nummer. Want ik, ik heb het over één koffer. Maar er blijken er dus twee te zijn. En die tweede die is uitgebracht door ene Benjamin de Ruiter... ...bekend van het duo Ben en Ruurd. Uh, en voor die mensen die denken van... ...wat was dat ook alweer? Nou, dat, dat waren twee jongens... ...die uh, op internet heel groot uh, zijn geworden. En ja, er is natuurlijk ook nog even wat mee aan de hand. Want die jongens hebben een verstandelijke beperking... Dus om dat dan ook gelijk meteen af te lopen kraken... dat lijkt me nou net niet uh, not done. En dat is ook de reden waarom ik me dan toch enigszins een beetje <laughs> heb in moeten houden. Maar goed, uh, dit is dus het origineel. Waarom uh, straks die cover van Alaska? Want dat is het antwoord. Uh, dat heeft alles te maken dat uh, op een gegeven moment... zij met het idee zijn gekomen... Uh, ze hebben alles vaker bij Arnold Muren hun uh, materiaal uit laten brengen. Tenminste, uh, daar hebben ze het opgenomen. Uh, en toen vroegen ze aan Arnold Muren, een van de leden van The Cats... of hij mee wilde zingen op het favoriete nummer van uh, Alaska... Uh, als het gaat van The Cats. En dat bleek dus de Magical Mystery Morning te zijn. En dat uh, nummer, dat hebben ze ook opgenomen. Is 2015 uitgebracht en die ga je straks in de tweede uur horen. Dus dan weet je al dat dit een Magical Mystery Morning is. Is het dan ook magisch als het gaat om de inhoud... Nou, het zal meer uit gaan komen op plaatjes draaien... en hier en daar een beetje de muziek laten spreken. En dat, dat zullen we dan het meest laten doen. Zullen we dat dan ook met, met deze dan ook gaan doen? Want die past er denk ik ook nog wel een beetje goed achteraan. En dat is een nummer van Sjardé aan het randje van de jaren negentig. Eigenlijk er net over. No Ordinary Love. Zolang dat ik hem gewoon af kan kondigen, want het nummer duurt ruim 7 minuten. En ik zei dus jaren 90. Vet in de jaren 90 ook. Want ik geloof dat hij ergens in 2 of 93 is uitgebracht, dit nummer. Maar het is denk ik ook best wel een aardig begin van de dag als je dit erop zet. Kopje koffie, kopje thee erbij. Uh, doen, uh, een beschuitje en een boterhammetje. Dat soort uh, dingen. Dat is lekker om, uh, om uh, het ontbijt erbij te nuttigen. Dat, dat, dat denk ik uh, met dit soort uh, nummers. En er is dan ook zoiets van er lijkt dan ook geen einde aan te komen. Maar dat is dan denk ik ook het, wel het, het mooie aan dit soort nummers van Chardé. Goed, weer even naar de muzikale onderstroom van Nederland. Want ja, die hebben we natuurlijk ook nog liggen. Ik werd ook een paar weken geleden aangenaam verrast door dit heerschap. Andrew Lauret met Vino. I hope someday I will find you, touch you again.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 Sides of my toes makes the me... creep radioprogramma hier uh, bij deze zender en dat was uh, de Muziek Boulevard En dat uh, presenteerde ik uh, samen met een dame die op een gegeven moment ook nog uh, wat uh, ambities had in de richting uh, van het zingen en uiteindelijk heeft uh, ze dan ook een opleiding uh, gevolgd in de zin van uh, musicals en, en daarna is het uh, nog anders uh, gegaan heeft uh, ze een uh, ja min of meer carrière in de politiek uh, uh, Gekozen. En is dus nu gewoon staatslid van de provincie Noord-Holland. Ik heb het over Joyce Vastenhaven. Want dat uh, en die uh, heeft dit nummer wel eens. Laten horen, kan ik me nog herinneren. Dus dat, dat, ja, dat zijn dan van die momenten... dat je dan op een gegeven moment denkt aan van... hé, hey, dat was uh, ooit nog eens dat en dat en dat. Uh, Origineel is natuurlijk van Colby Kellett. Uh, Bubbly heette het uh, nummer. Daarvoor was het uh, nummer... even nadenken hoor. Want Oh ja, dat was het uh, nummer... Uh, prrr, uh, Andrew Lauret die ik uh, had uh, gedraaid. We know... Het um, is ook een nummer wat ik uh, normaal uh, gesproken... wel eens op uh, de donderdagavond uh, draai. Dus het is niet alleen maar harde herrie. Dat je denkt uh, van... Hey, die koper die draait uh, harde herrie. Nou, echt niet. Um, voor het nieuws hoorde ik in het 20 seconden Paul Simon. En als ik dan ergens niet tegen kan... is dat je dan op een gegeven moment... een uh, briljant nummer als... 50 Ways to Leave a Lover. Of 50 Ways to Leave Your Lover. Want dat is eigenlijk uh, de titel. Als je dat dan op een gegeven moment moet uh, afkappen als computer zijnde. Dat denk ik, dat is bijna heilig schennis. Dus ik ga hem gewoon alsnog draaien voor de, de mensen die denken van wat jammer nou dat ik die hele Paul Simon niet meer uit uh, kan luisteren. En nou, dan kom je even bedroog uit. Ik ga hem gewoon nog een keer draaien.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 richting half elf uh, gaat, dan we ook een beetje het uh, tempo wat uh, omhoog. Uh, dat hebben we dan ook met deze gedaan met een, uh, een nummer van Chic. Met Chic Mystique was het, uh, trouwens volgens mij ook weer eens een uh, nummer... wat ze na lange tijd weer eens uit hebben gebracht. En dat was totaal iets anders dan uh, wat ze eigenlijk uh, min of meer ha hadden gedaan. Uh, maar goed, dat kan je wel aan Bernard Edwards en Naal Rodgers overlaten... Uh, ooit heb ik uh, de, de fout uh, gemaakt door te zeggen dat uh, Nile Rodgers uh, de grote basgitarrist is. Maar dat was dus niet waar. Dat is Bernard Edwards. Dat, dat, dat is uh, degene die het, uh, die het doet. Naal Rodgers is slechts een van de, de producenten. Samen met diezelfde Bernard Edwards. Want anders krijg ik straks weer een, uh, een appje van dat ik het weer niet goed uh, gezegd heb. Maar goed, uh, ik, ik weet niet of ik het goed gezegd heb. En als het niet zo uh, niet uh, is, dan uh, word ik wel weer gecorrigeerd. 1 minuut over half uh, elf. Uh, we gaan weer eens even het uh, doornemen met het nieuws uh, van de afgelopen 24 uur. Jelmer, goeiemorgen. Goeiemorgen, hallo. Ja, want uh, er gebeurt uh, natuurlijk weer van alles in dit uh, fijne ja. dorp. Dus ik uh, neem aan dat, uh, dat je wel weer wat uh, feiten verzameld hebt, uh, dacht ik. Ja, zeker. Dat is zeker waar. Gisteren had ik natuurlijk wel wat regio-nieuws, maar er is de afgelopen 24 uur zoveel naar buiten gekomen... ...dat uh, voor lokaal Zandvoort uh, zeg maar, van belang is. Dus uh, lekker Zandvoorts nieuws uh, de komende vijf, zes minuutjes. Oké, oké. oké. Zit er ook een witte rook uh, bij dat we een nieuw college hebben of uh, dat nog niet? Uh, de, ja, daar heb ik nog niks uh, over gehoord. Niks over gehoord? Nee. Nee, oké. Okay. Ga, ga je gang, zou ik zeggen. <laughs> uh, de voormalige erfvaders van de panda aan de passage in Zandvoort... Mm -hmm kunnen van de gemeente nog tot met het einde van het jaar uh, daarin blijven zitten. Dat heeft Ellen Verhey, demotionair wethouder, afgelopen week aan de gemeenteraad laten weten. Uh, de gemeente is in overleg gegaan met de eigenaren om een definitief einde te maken aan een kort gedingprocedure waarbij de eigenaren zich willen beroepen op het zogenaamde retentierecht. Mm -hmm. Dat recht biedt de erfpachters de mogelijkheid de grond en de opstal onder zich te houden om deze vervolgens niet aan de gemeente op te leveren. Voor de eigenaren kan dit een zekerstelling zijn voor de betaling van de schadevergoeding die de eigenaren van de gemeente kan eisen. De gemeente probeert met de eigenaren afspraken te maken met de voormalige erfpacters van de panden aan de passage. Die zullen worden vastgesteld in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst. En volgens vrij wordt deze overeenkomst uh, uh, de, de komende weken besproken... En daarin is opgenomen dat de panden en de grond tot en met 31 december 2020 in gebruik mogen blijven. De bedoeling is dat dan deze op 1 januari 2021 vrij van huur weer aan de gemeente op te leveren zullen zijn. Uh, dan naar het volgende, namelijk een hospice in Zandvoort is uiterst onzeker gebleken na een haalbaarheidsonderzoek wat is uitgevoerd en uh, waarbij de gemeente Zandvoort de verwachting heeft dat er een gering aantal mensen daar gebruiken van zullen gaan maken. Het onderzoek is uitgevoerd binnen de financiële grenzen van de zorgverzekeringswet en ook de wet langdurige zorg en dat blijkt uit een brief die uh, ook demissionair wethouder Gertjan Bluis uh, naar de gemeenteraad heeft gestuurd onlangs. Het college heeft ook gekeken naar sterftecijfers in 2018 in Zandvoort. Mm -hmm. Op basis van deze cijfers is een inschatting gemaakt hoeveel mensen mogelijk gebruik zullen maken van de zorg in hospice en dat zijn er niet Heel veel. En uh, wat uh, de wethouder dan ook zegt, is dat er uh, met drie uh, bedden in een hospice een minimale bezetting van 45 mensen op jaarbasis nodig is. Om uh, het een beetje rendabel te houden. Want het is nog wel natuurlijk een uh, zorginstelling, dus die moet rendabel gehouden worden. Mm -hmm. uh, maar een eigen hospice in Zandvoort is ook uh, onder meer de wens van. Uh, Maaike Koper, de PVDA-raadslid. Had jij gisteren. Ja, zeker. Ja, want dat, en onder meer wat ze daar heeft gezegd is uh, dat ze enorm blij is uh, met de aandacht die het krijgt. dat er ook natuurlijk een onderzoek naar is gedaan. Uh, vooral natuurlijk uh, uh, veel complimenten ook naar de wethouder uh, die het vanuit het sociaal domein uh, uh, heeft onderzocht. Uh -huh. uh, dat is heel goed. Dus, uh, wel vond zij dat de communicatie nog wel uh, wat uh, verbeterd uh, kon zijn. Uh -huh. Omdat niet, lang niet iedereen op de hoogte was van wat er speelde en uh, wat er ook mogelijk was. Ja, op dat gebied, dus, hè? Uh, positieve en negatieve kanten, maar in ieder geval... het ziet er niet naar uit dat het komt, maar er is dus wel... Uh, een onderzoek naar geweest. Ja, uh, maar goed, uh, wat uh, Mike Koper ook nog... Uh, in de uitzending zei, is uh, dat ze... altijd uh, nog blijft zoeken naar uh, de... mogelijkheden die er dan zijn. En hij uiteindelijk, ja, hij is er toch nog... ergens een stille hoop dat dat... Uh, een hospice hier in Zandvoort komt. Want dat heeft ze toch ook uh, gezegd... Uh, in het uh, telefonisch interview... wat ik uh, gisteren had. Dus... Ja, ja. ja, helemaal goed. Ja. Uh, dan gaan we naar een uh, nieuwsberichtje dat je beter maar in de prullenbak meteen gaat gooien. Namelijk de afvalcampagne van de gemeente Zandvoort. Nee. Uh, ja, ja, ga door, ga door. Ja. Vanaf gisteren, uh, ja. uh, gisteren heeft de gemeente Zandvoort in samenwerking met Spaanlanden. De afvalscheidingscampagne Elke kilo, uh, elke kilo telt uh, van start laten gaan. Ja. De campagne ondersteunt de invoering van het duurzaam afvalbeheerplan van onze voormalige wethouder Joop Berensen, natuurlijk, om de afvalinzameling te verduurzamen. Mm -hmm. De doelstelling is om de hoeveelheid restafval per inwoner te verminderen van 260 kilo naar 155 kilo per jaar. Ja. Uh, met deze campagne willen de gemeente en ook spaarende landen nog meer inwoners stimuleren hun afval te gaan scheiden om zo de hoeveelheid restafval te verminderen. Ja. Want elke kilo telt, zo luidt de slogan, uh, eind juni ontvangen circa 4500 woningen... met een voor- en of achtertuin, uh, een, een duocontainer, die dus uh, extra stimuleert afval te gaan scheiden. En daar zullen uh, verschillende inwoners ook al brieven over hebben gekregen. Maar ze uh, komt dus echt volgende maand uh, in werking... Mm -hmm. uh, op de website wijsgeidenafval.nl is er een online kaart te vinden... met de locaties waar dit allemaal gaat plaatsvinden binnen onze gemeente. En ook de verzamelcontainers uh, uh, waar die dan moeten worden neergezet... Ja. zal waarschijnlijk wel een beetje hetzelfde zijn als het nu ook al is. Maar kijk toch even voor de zekerheid op die website. Want een uh, fysieke bijeenkomst is vanwege de coronamaatregelen niet uh, mogelijk. Dus een presentatie is dan ook niet... Uh, uh, ...wordt ook niet georganiseerd. Mm -hmm. Maar in ieder geval inwoners die gereageerd hebben... Hè, ...op het plan, want je kon ook je inbrengen... ...inbrengen krijgen zo snel mogelijk reactie. Mm -hmm. uh, dat is waarschijnlijk nog... Uh, ...deze maand. Dus... Uh, ...daar wachten we uh, op af. Ja, uh, ik vond het wel ja. grappig uh, dat, uh, dat je uh, zei van... Uh, je kan het uh, zo uh, de brullenbak in uh, gooien. Maar goed, uh, ik, uh, ik had ook een reactie ergens uh, gelezen bij dit uh, bericht... op een van de, de media websites uh, die uh, Zandvoort uh, rijk is. Uh, dat, uh, dat iemand zegt, uh, ik zie die borden wel hangen... maar uh, ik dacht uh, dat, ik, uh, dat het over de coronakilo's uh, ging. Maar uh, dat bleek dus een heel ja, ander verhaal uh, te ja, zijn. Zeg maar de, de slogan, elke wordt ook uh, vaak wel bij diëten. Ja, ja, ja. ja precies. Ik wou het zeggen. Dus, dus ja. Uh, ja kijk, als je dan, als je dan wat uh, afvalscheidingen in, dan, dan is dat weer een andere manier van afvalscheiden. Maar goed, daar gaan we het nu niet over ja. hebben. Ook, ook containers of uh, nee. Ja. Laten we gaan, uh, jammer. Uh, ja. uh, we gaan, uh, ja, je hebt denk ik, nog meer. Hè? Goed. We gaan naar de nieuwe directeur van Pluspunt. Hmm. Want per 1 juli aanstaande heeft Pluspunt Zandvoort een nieuwe directeur, Rem Kowijnja. Het is, uh, hij is woonachtig in Kastrikum en hij is 52 jaar. Momenteel is hij nog werkzaam bij zorg, uh, yeah, zorgorganisatie Amsta in Amsterdam. Mm -hmm. Hiervoor werkt hij in de sociale werkvoorziening en daarvoor bij een ingenieursbureau. Mm -hmm. En afgelopen week kwam hij alvast een kort bezoek brengen aan uh, het pluspunt in Zandvoort. En uh, het is hem zover bekend enorm bevallen en is dus ook aangesteld als uh, nieuwe directeur. Mm -hmm. En hij was erg uh, uh, te spreken over hoe uh, het pluspunt met de RIVM maatregelen is omgegaan. En alsnog ruimte liet uh, voor, uh, om de bewoners alsnog een uh, goede dag te, te brengen. En uh, ook veel complimenten naar de vrijwilligers en hij wil graag zijn steentje daaraan bijdragen. Dus uh, vandaar dat hij ook weer uh, uh, als nieuwe directeur is aangesteld. Uh, dan nog even als laatste want uh, ik kijk er ook wel altijd naar uit de Historic Grand Prix mm -hmm. ja en die gaat net zoals de gewone Grand Prix uh, helaas niet door in de vorm die we gewend zijn mm -hmm. namelijk zonder publiek want vanwege de huidige situatie rondom het virus heeft de organisatie moeten besluiten om de negende Historic Grand Prix Zandvoort zonder publiek plaats te laten vinden ook zal het programma enkele aanpassingen krijgen. Zo gaat de populaire parade door het centrum dit jaar niet door. Uh, maar dit hoogtepunt keert weer terug uh, in de volgende editie, de tiende in 2021. Mm. Omdat het op dit moment uh, onduidelijk is in welke mate het coronavirus effect heeft op een druk bezocht buiten heeft het circuit Zandvoort uh, uh, uh, uh, met uh, veiligheid vooral moeten besluiten om het evenement zonder regulier publiek plaats te laten vinden... Uh, het is natuurlijk een moeilijk besluit geweest... ook lang overwogen, maar de gezondheid van de fans... de bezoekers, maar ook de mensen die het organiseren... Uh, staat natuurlijk voorop. Op pole position, zoals ze zelf zeggen. Uh, de organisatie onderzoekt op dit moment... de mogelijkheden voor het livestreamen van het evenement... zodat je toch nog uh, vanuit je huis uh, mee kan kijken. Uh, en fans die al een ticket voor dit evenement hebben besteld... daar is ook uh, goed voor geregeld. Want in de periode... die tot en het eind deze maand duurt, krijgen zij een persoonlijke e-mail. Uh, waarmee ze worden geïnformeerd over hun aankoop en ook verder kunnen worden geholpen. Nou, tot zover. Oké, okay, dus ik, ik denk dat er komt uh, geen eind aan. Maar uh, er is nu uh, toch echt wel een eind. Uh, het was niet zeven minuten, maar bijna tien minuten. Het is eigenlijk 10 minuten. Maar goed, uh, ik vind het ook Elke niet erg. Terwijl. Ja, maakt niet uit. Ja. Kniezen hoe die daarop let. Als we het uh, ook op die zondagmiddag uh, gaan doen, want. Uh, gaat nu pas al een beetje wereldkundig maken. Want uh, wat gebeurt er uh, op uh, zondag 5 juli? Dan is er weer een Grand Prix. En wij hebben van die autosportfans uh, uh, rondlopen. En die zitten dan normaal gesproken op zaterdagmiddag tussen 2 en 5. Ja, maar uh, dan is er Grand Prix. Wil jij het even voor ons overnemen? Natuurlijk Rob, natuurlijk AJ. En dus uh, is uh, de vraag ook uh, gesteld aan mij of ik dat uh, wilde doen. En wellicht doet Jelmer dus ook mee. Maar goed, dat weet je nu nog niet. Hè? Ja. Nee, dat uh, wordt nog bekendgemaakt. <laughs> ja, misschien aan, uh, aan die borden bij uh, Elke Kilo Telt. weet jij wel. Dus uh, misschien doen we het daar wel uh, op ja, deze manier. Ja. <laughs> dat is, dan liften we in ieder geval mee ja. op de gemeentelijke campagne. Uh, het is uh, niet uh, de bedoeling dat je dan ons uh, programma... dan als afvalbak gaat gebruiken. Hè? Dat is dan weer... Uh, weer nee, nee uh, hey. zeker niet. Nee, Oké, okay. Jelme, dankjewel. En uh, graag tot in andere keer weer. Dus morgen. Ja, Dat is morgen weer dus. Tot de volgende keer tot morgen. Ja. Oké. Okay. Ja. Dat was hem. Jelmer met het uh, laatste nieuws. Weer uh, verder met uh, de muziek. Hier is uh, Iris uh, Penning En Zaternacht... een herinnering aan? Ja, zeker wel. Want uh, hier heb ik ook uh, degelijk een herinnering aan. Uh, dat heeft uh, alles uh, te maken dat ik op een gegeven moment uh, een trip maakte samen met uh, mijn moms richting Engeland. Uh, want uh, daar woonde toen nog mijn oudste zus in uh, de buurt van Liverpool. Ik, uh, ik heb dat verhaal al gisteren verteld uh, bij Penny Lane. Maar um, nou goed, uh, was er was een moment dat je dan met de, de boot van Emuiden naar Newcastle. Wij zijn uh, zo gereden. En op een gegeven moment, het eerste wat je dan uh, op de radio hoort. als je van die boot overrijdt. Dit nummer dus. Was het 2005: uh, The Speed of Sound. Uh, was dat uh, van Coldplay? Das, dat was een beetje de herinnering uh, daaraan eigenlijk. Boot af. Gelijk radio aan en wat hoor ik? Coldplay met Spino Sound. Ja, en toen moesten we nog even 281 kilometer afleggen richting uh, Liverpool. Dat is nog wel een eentje rijden, denk ik. Um, we gaan nog even door met uh, een stuk uh, muziek uh, te draaien. Dat uh, is uh, deze van uh, Lisette Vink, zoals zij voluit heet. En ik heb hem laten vertellen: er komt nieuw materiaal aan. En wanneer dat is, dat zal ze spoedig wereldkundig maken. De bedoeling is ook uh, dat ze hier uh, gaat uh, komen spelen bij ons in uh, de studio bij Alternative FM. Want dat was het laatste wat we eigenlijk nog van de wilde. Uh, I've lost a woman. Die je dan maakt uh, als programmamaker. Van, uh, van ja, die wil je dan uh, op dat moment hebben. En uh, zij stond gepland ergens uh, voor eind maart. Ja, en toen kwam uh, het zeewoord ineens uh, voorbij met het zeevirus. Ja, en uh, toen ging het hele feest uh, niet door. Het is net zoals een olifant met een hele grote snuit. Die uh, blieft eens het hele verhaal uit. Maar goed, uh, er is altijd nog een herkansing. En uh, sinds uh, er ook een protocolletje bestaat uh, voor ons uh, programma... hebben we dat uh, Opgelost. Dus er komt uh, wel degelijk ook live muziek aan. Maar dat uh, had even nog uh, de nodige voeten in de aarde. Dus, uh, dus uh, mensen niet getreurd. Er komt dus nog het een en ander uh, de kant op. Nou, uh, we zijn bijna aan het eind uh, gekomen van dit uh, eerste uur. En dan uh, heb ik nog altijd uh, de tijd om uh, nog een uh, laatste... een uitsmijter van deze eerste uur. Nou, dat is voor uh, mensen die toch wel een beetje lichtelijk paranoïde uh, kunnen zijn... Een nummer uit uh, het midden van de jaren 80. Was het was uh, de zoon van de platenbaas. Yeah. En op een gegeven moment uh, dacht uh, Michael Jackson, ik ga ook even een moppie meezingen. Rockwell, tot aan het nieuws van 11 uur met Somebody's Watching Me.